Welkom bij Eindtijd en Profetie. In deze aflevering praat ik met Jan van Banneveld... vooral over de oorlog van Gog. Jan. De oorlog van Gog, het wordt in de Bijbel een aantal keren genoemd in Zegiel. Wat moeten wij daar allemaal van weten? Heb jij bijvoorbeeld, dat vroeg ik me eigenlijk af voordat ik aan deze aflevering begon... heb jij daar iets over geschreven in jouw boeken? Uh, niet zoveel. Niet? Niet zoveel. Okay. Maar het komt wel uh, akelig dichtbij. Ja. Toen in juni die oorlog met de Hezbollah aan de gang was, ja. waren er in Israël bijbeluitleggers, dus niet specifiek christelijke bijbeluitleggers, maar Joodse, ja. die zeiden dit is een, een voorspel, eigenlijk een voorpostengevecht, van de oorlog van Gog en Magog, die in Ezekiel staat. Okay. En die oorlog van Gog en Magog, die zal volgens hen voorafgaan aan de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Want wat is Gog en wat is Magog? Ja. Even, uh, Gog, uh, Magog is de baas. Want we lezen in Ezekiel 38... Uh, men, uh, het woord van de Heerde kwam tot mij. Ja. Dus het is een godswoord. Denk erom. De Bijbel is godswoord. Ja. Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog. Dus Gog is de baas van de club. Ja. Uh, zo heet die ja. vorst. En het land heet Magog. En het land heet Magog. En wat is dat dan? Magog? En volgens de meeste uitleggers is dat Rusland. Is dat de macht van Rusland. Het Rusland zoals wij dat nu kennen? Rusland, Ja, het Russische Rijk. Zoals het, het, een... zeg maar Het Rusland van Poetin. Ja, het Rusland van Poetin, denk ik ook wel. De Grootvorst staat er in versie 3 van Mezeg en Tubal. En die Grootvorst die wordt met kracht naar het Midden-Oosten getrokken. Want er staat, ik zal u komen halen, kaak, haken in uw kaken slaan... en u doen uittrekken met uw hele leger... En wie zijn er dan bij, lezen we in vers 5? De Perzen. Wie, wie zijn de Perzen? Dat is persens, Iran. Iran. Dat is het ja. oude Iran. Ethiopiërs, Putheërs. Put wat? is Libië. Put is Libië. Put is okay. Libië. Ja. Alle met schild en herm. En dan nog wat andere volken die daar in is de buurt van. daar Gomer staan. Dat ja, zijn allemaal volken die in de buurt van ah, Rusland okay. zitten. En die ja. zullen dus Israël op een gegeven moment overvallen. En als je in het schema kijkt, denk ik. ...dat het nog in deze periode plaats zal vinden. Dat is dus onze periode. Onze periode, vlak voor de tijd van de Antichrist. Vlak waarom, voor denk de ja, voor die, eh, waarom denk ik dat? voor verdrukking. Ja, waarom denk ik dat? Omdat Israël die oorlog weer zal winnen. Eigenlijk de God van Israël. Ja. Want God staat achter zijn volk. Mm -hmm. En die zal die winnen. We zullen zo zien hoe God dat ingrijpt. Ja, eigenlijk is het dus onzinnig om zo'n oorlog te gaan voeren... ...als je toch al weet dat Israël wint. Ja, het probleem is dat de mensen niet in de Bijbel geloven. Ja, dat is waar. En, en, en, en, en wij weten, die Bijbel die komt uit. Ja. Uh, alle profetieën komen uit. Het is 100% betrouwbaar. Je hebt, ja. Jij hebt, je hebt nooit, nooit een, een profetie in de Bijbel gevonden die niet is uitgekomen. Of Jawel, er zijn er nog heel veel. Ja, niet dat snap ik. Er zijn er nog een aantal die moeten uitkomen, maar die eigenlijk hadden uit moeten komen en nooit gebeurd is. Nee, nee, nee, nee. Dat komt allemaal, komt er nog uit. Eh, rondom de heer Jezus zijn zo'n 300 profetieën uitgekomen. Ja. Rondom zijn bediening. In onze tijd, in dat boekje wat ik geschreven heb... met Israël op weg naar de mm -hmm. eindtijd... noem ik tientallen profetieën die in deze tijd uitgekomen zijn. Ja, dan moeten we misschien nog eens een keer... een aparte aflevering aan dat boekje besteden. Ja. Maar uh, kijk, en er staat dan... Ja. als Israël dat die oorlog gewonnen heeft... als God heeft ingegrepen... lezen we in Ezekiel 39 uh, vers 9... ze zullen zeven jaar lang zullen de Israëlieten hun vuur stoken met het achtergelaten wapentuig. Sorry. Dus met andere woorden, voordat... Uh, is, is, dat, de, is dat deze zeven jaar? Ja, dat is deze de? zeven jaar. Want uh, aan het einde van die zeven jaar, dan komt de Jezus terug op de Olijfberg. Ja, dan hoeft het niet meer. Wijze. Dan hoeft het niet meer. Nee, dat is helemaal <laughs> niet meer nodig. Ja. Dus het zal hier ergens zal dat gebeuren. Ja. En die Joodse bijbeluitleggers die zeggen inderdaad, het is een voorspel voor... Uh, ...inderdaad uh, die oorlog van Gog en Magog. Ja. Uh, Want dat is natuurlijk iets waar uh, de hele wereld verschrikkelijk uh, bang voor is. En zoals de wereldoorlog uh, die eraan zit te komen... Daar ...zit niemand op te wachten. Daar zit niemand op te wachten. Maar? En, maar, uh, zij zullen dus Israël overvallen. Ja. En God is daar nogal vertorend over. Maar ze zullen Israël overvallen, lezen we in de Bijbel. Zij zullen uh, een volk overvallen... Uh, dat uit vele volken is uitgeleid. Dat lezen we in het eind van vers 8. Nou, dus dat, dat is Israël precies. Dat is Israël, want ze komen uit meer dan 100 landen, zijn ja, ze teruggekomen. Zeggen, ja, dat, en ze dat, komen nog steeds dat is, dat, ja. terug. En alle wonen zij in gerustheid. Nou, ja. dat is nu niet het geval. Dus er komt eerst nog een periode van rust over Israël. En, en als ik kijk naar het schema dan, waar, waar is die periode van nou, rust? Die zal hier ook nog ergens komen in dit schema. Die zal hier ergens Is zullen... dat waar, waar de Bijbel over zegt, vrede, vrede en er is geen vrede? Dat zal een periode zijn van vrede, vrede en geen gevaar. Zoals geen gevaar. Had... Maar eigenlijk is het geen vrede. Het is een valse vrede, vrede noemen ze dat. Ja. Ja. En dat staat ook in vers 11: vreedzame lieden en Israël die snakt naar vrede, die in gerustheid wonen. En grappig wat er in vers 11 staat, allen zonder muur. Dus die beruchte muur, die zal <laughs> zelfs weg zijn. Ja, nou, ja, ja, ja. Hele, hele interessante. Vers, Dat vers, was 39 vers Elf, 11. Ja, 38 vers 38, 11, laatste deel. 38 vers 11. Allen zonder muur, grenzen of poorten. Ja, en ja. Nu, nu zijn al die kibbutzim, ja. en ook die kibbutzim in uh, Judea en Samaria, in de Westbank... Die zijn al ja, met prikkeldraad ja, en muren ja, en grendels en poorten. En poorten. Ja, ja, nee, ja. er zal een periode van vrede zijn. Ja. Um, en hier ook in vers 14. Mijn volk Israël, dat. Mijn volk, zegt God weer. Hier, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Maar, maar even voor de, de, de tijdsduiding. Hè, van, jij zegt dat het gebeurt is dus voordat uh, ja, ja. dit, dit uh, plaatsvindt voor drie, de eerste 3,5 jaar. Dus dan zou er eigenlijk op een miraculeuze wijze... ergens een keer een ja. vrede moeten komen. Ik heb daar een theorie over. Is dat jouw uh, theorie of waar staat de Bijbelse theorie? Nou, kijk, ook in Psalm 83... staat er een oorlog beschreven. Psalm wel, 83? Psalm 83, ja. Want psalmen die bevatten natuurlijk ook... een ongelooflijk stuk profetie. Ja. Nou, Psalm 83... daar staat een oorlog beschreven... van... Alle omringende Arabische landen tegen Israël. Blijf niet, o God houdt u niet stil, vers 2. Ja. Zwijg niet stil, blijf niet werkeloos, o God, want zie uw vijanden tieren. Nou, dat zien we er eigenlijk nu al. Mm -hmm. Uw haten steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. Zij zeggen, vers 5, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Dat, is, ja, dat al, is wat we horen. Dus. Dat, dat is natuurlijk al tientallen jaren ja. het geval dat die omliggende landen Israël niet accepteren. Ja, en, ook, nou, uh, en wie zijn het? Uh, vers 7. Ja. Edom, de Ismaëlieten Arabieren. Moab in, in, in, in Jordanië, Hagarene. en uh, Amalek. Hier Filistijnen ook, nog Filistea. De inwoners van Tyrus, ten ja. zuiden van Libanon. Ze zijn allemaal Arabieren. En die zullen Israël nog één keer proberen te overvallen. Zelfs, zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Assyrië is, ja. is een stuk van Irak. Dat ja. is een stuk van Irak. Die zullen dus ook waarschijnlijk meedoen. En wat willen ze in vers 13? Ze zeiden: wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Dus ja. met andere woorden, ze hebben goed in de gaten dat Israël. En de steden van Israël en de, Jeruzalem, ja, de, de plaats, woonsteden, de, de plaatsen plaats waar God, God wil wonen. De plaatsen waar God is. Ja. Dus het is een geestelijke strijd die gaande is. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Israël gaat bidden. En die gaat dit bidden. God, maak hen als een werveldistel. Pft, dat wordt weggeblazen. Gelijk vuur dat voor het woud verbrandt. En dan gaat het. Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o heren. Dus de joden zegt niet dood heen. Maar overdek hun aangezicht met schande. Wat is het ergste voor een Arabier? Dat ze te schande gemaakt worden. Ja, maar op dat zij... Opdat ze uw aangezicht zoeken. Ja. Het Joodse volk is hier aan het evangeliseren. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En nog meer. Ja. Laat hen voor immer beschaamd en verschrikt worden, vers 18. Schaamrood worden en te gronden gaan. Waarom? Opdat zij weten dat uw naam alleen is, Heer. De naam, de eigen naam van God. Ja. De Allerhoogste over de hele aarde. Dat is... En dat gaat gebeuren. Ja. En dan denk ik dat ze zo weer verslagen worden. En ik hoop en bid dat daardoor de ban van de islam over die mensen verdwijnt. En er een opening komt dat ze de heer Jezus als Messias en verlosser kunnen aanvaarden. Ja, maar dat zou je toch wel een wonder kunnen noemen. Ja, maar dat, dat gaat ze... gebeuren. Dat ik de ben, de ban... ben overtuigd. Dat, dat de, dat de het ban is... van de islam verdwijnt? Dat die verdwijnt, ja. ja. Er is nu al een doorbraak van het evangelie, bijvoorbeeld onder de Berbers... En onder veel Arabieren. Ja. Organisaties zoals de Arabische Wereldzending, Arab Vision en al die die hebben een en Transworld Radio met hun uitzending hebben een enorme ingang onder de islam. Ja. Er zijn heel veel stille gelovigen daaronder. En dat gaat massaal. Want we moeten niet vergeten, met al onze sympathie en liefde voor Gods volk Israël, dat de Arabieren nakomelingen zijn van Ismaël. Ook een zoon van Abraham. Ja, en die maar, heeft ook beloften gekregen. Ja, dat wou ik zeggen, want God heeft ja. toch ook beloften over, over Ismaël. Ja, en, ze zijn, uh, en, en, en God wil ook Ismaël zijn beloften vervullen. Ja. En daarom denk ik dat die doorbraak nog zal komen. Maar goed, als ze dan verloren hebben... dan zal de wereld zeggen, eindelijk... nou, dan moet het maar eens afgelopen zijn. Ja. En dan krijgen we, als Israël dan uh, min of meer vrede heeft... in gerustheid wonen, wat we net zeiden mm -hmm. uit ECG 38... Dan komt Rusland met dat hatende, felhatende Iran, met die andere volken komen. Maar waarom, waarom is Iran zo, uh, zo hatend dan? Nou, Iran is ook een van de kernlanden van de islam. Ahmadinejad, de, de die man met de moeilijke naam, ja. die Ahmadinejad, die denkt dat hij een soort Johannes de doper is voor de islamitische. Uh, uh, uh, messias die zij verwachten Ja, maar even terug wat, wat ik bedoelde zeggen is van Wat heeft Iran nou van functie gehad Zeg maar door de Bijbelse geschiedenis heen ja. uh, we, we, we weten Daniel uh, In het Persische zes, uh, wereldrijk uh, ja. Ja. En, en uh, Esther natuurlijk Ja, Haman en Esther ja, de ja, Haman ja. de joden haten ja. Ja, toen speelde dat dus al. Hè. Dus, ja. dus er waren toen, nou, het verhaal van Haman is natuurlijk heel duidelijk. Die wilde zijn die van... Ja, die wilde nou, over eigenlijk, de wat, hele wereld ja. wilde de joden vernietigen. dus daar begon het al. Ja. Eh, en, en dan zie je dat God via Esther dan ook uh, heel concreet ingrijpt. Maar wat is de betekenis van Iran geweest ten opzichte van Israël? Uh, dus zeg maar de voorstand van Iran, uh, de, de, de leiders uh, in de Bijbelse geschiedenis. Wat zijn Iran, de... de de geestelijke macht die achter Iran zit, mm -hmm. dat is dus de vorst van Perzië noemt Daniel hem. Ja. Die geestelijke macht is in de engelenwereld, in de onzienlijke wereld zal ik maar zeggen, mm -hmm. in de hemelse gewesten, is dat een van de topmachten. Een van de ik zeg, onderaannemers, een van de ondergeneraals van Lucifer, de grote tegenstander van God. En daarom gaat Iran ook zo'n belangrijke rol spelen. Goh is ook zo'n macht. En ja, maar ik bedoel, uh, er is toch een tijd geweest dat, uh, dat God uh, daar zijn kinderen op hele specifieke posities heeft neergezet. Ja. Wat heeft dat dan voor betekenis Het, het interessante en het belangrijke is dat de mensen en de machthebbers van de landen zijn niet overgeleverd aan die engelenmachten. Ze hebben zelf ook een wil. Zij kunnen zich daartegen verzetten. Ja. Neem nou bijvoorbeeld president Bush. Er mm -hmm. ja, is ook een vorst, een engelenvorst die over Amerika gaat. Ja. Dat is de mammon. Ja, en die woens. probeert natuurlijk die olievelden in, in, uh, in hun macht te krijgen. Vandaar ook Irak. Ja. Nee? En, maar Bush, de tegenkrachten in Amerika, dat is de kerk. Dat zijn miljoenen bijbelgetrouwe christenen. En hun leiders die voor Israël bidden, die achter Israël staan voor Bush bidden. En dat zijn twee geestelijke krachten de gemeente die God vertegenwoordigt hier op aarde, het lichaam van Christus die Jezus vertegenwoordigt op aarde, ja. die staat dan ook tegen die machten. Oké, okay, dus vandaar dus dat, dat, dat het gewoon kan zijn dat in zo'n geschiedenis van zo'n land er nog Een goede steeds... koning komt zoals Darius of Kores. Ja, ja, precies. Die wordt ja. zelfs, Kores wordt zelfs Kores mijn knecht genoemd. Ja. En, en Kores is Cyrus. Uh, de vorst van Persië ja. en Darius, die had ook goede dingen over Israël. Ja. En dat kan, dat, dat, dat is heel goed dat mogelijk. Is, de een sluit het allemaal niet uit. Nee, nee, er is ook een strijd en de mensen die zitten daartussenin. Maar is het dan straks Iran en Rusland? Uh, onder andere, met die andere volken die ook meegaan ja, doen. Maar, maar wie zijn de, de aanstichters, zou je haast kunnen zeggen? Dat is gog? dat is Rusland, die nog steeds loert op de rijkdommen van het Midden-Oosten. Op de nou, olierijkdommen. Maar er zitten in, in de Arabische wereld meer rijkdommen dan in Israël, denk ik, of niet? Ja. Nou in Israël zit ook een heleboel. Want het Israël, dat, is, uh, dat staat hier ook, is dan rijk geworden. Want uh, Goch wil dan buiten gaan halen. Mm -hmm. daar in het Midden-Oosten. Ja. Dus dat gaat gebeuren. En in die oorlog, die Gog oorlog gaat God zelf ingrijpen. En dat, hoe dat gaat... Dat zal wel heel bijzonder zijn. Dat leest heel bijzonder. Er staat dit... Ik zal spreken, zegt de Heer in vers 19. Waarlijk, in die tijd... zal een zware aardbeving... ...het land van Israël thuisde. Beven voor mij zullen de vissen der zee. Een tsunami dus. Ja, een zeebeving. Ja, <laughs> ja, ja. zo gaat dat. Ja. Het, de dieren op het veld... ...en alle kruipende dieren zullen beven. De bergen zullen neerstorten. De bergwanden zullen vallen. En elke muur zal ter aarde storten. Dus als dat gaat gebeuren komt een aardbeving en op een of andere manier zal God in zelf ingrijpen. Vers 23, ik zal mij groot en heilig betonen en mij doen kennen ten aanschouwen van veel volken en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Niet een of andere algemene God, maar dat de God van Israël, ...de God van hemel en aarde is. Ja, maar je zou bijna denken... ...als je nu kijkt naar... De, naar hoe, ...hoe de volkeren reageren... ...op wat er gebeurt... ...hoe het nieuws gebracht wordt en zo... ...van... Um, ...dat het waarschijnlijk toch wel weer... ...een andere kant op gedraaid zal worden. Dat wordt het zeker. Ja, wordt maar het zeker. hoe zullen mensen dan weten dat... ...dat God de Heer is? Het zal verkondigd worden. En ze zullen... ...als ze een klein beetje hun hersenen gebruiken... ...zullen ze het zien... Kijk, we kunnen het nu ook al zien. Het is toch een wonder dat Israël zich al zo'n zo 60 jaren gehandhaafd heeft dat in het Midden-Oosten. Een wonder hoe in ja. 1967 de Jeruzalem bevrijd is en, en de ja, Westbank maar, bevrijd is. Dat is ook wel een wonder en dat willen jij en ik wel zien, maar uh, heel veel mensen zien dat niet. Die zien alleen maar uh, dat Israël de Palestijnen verdrukt en, uh, en, en, en dat ze de Palestijnen geen land gunnen. Uh, ...dat wordt hen door de media voorgelogen. Dat klopt, ja. En ze hebben de Palestijnen al, al, al vier of vijf keer een, een eigen staat aangeboden. Ja, maar, en, maar ik bedoel, uh, het feit dat jij en ik dit zien... ...is omdat wij het profetische woord een klein beetje kennen. Jij heel veel en ik een klein beetje. Uh, maar we uh, horen heel veel mensen die, uh, die daar helemaal niets van weten. Ja, die zullen, hoe zullen zij dan weten dat God de Heerde is? Als door, door die omstandigheden. Ja. Ze zullen alleen maar, denk ik, zeggen van, nou kijk, daar, daar, daar heb je het weer. Israël, die, ja, daar die heb je heb die joden gewonnen. weer. Ja, Israël en, weer en weg met die joden. Ja, misschien, ja. Ja, dat zullen ze aan het eind natuurlijk ja. ook weer gaan zeggen. Ja. Maar God laat toch weer duidelijk zien dat hij de redder is en dat ja. hij de heer is en dat hij regeert. Maar wat dat gebeurt er dan de... met die legers? Ik bedoel, we hebben gezien dat alle, al dat... Uh, uh, ...legertuig gebruikt wordt om... Ja, die legers. Uh, te verbranden. Ja, hela, helaas worden die vernietigd. Dat is dus een grote veldslag. Dat wordt een enorme... Ja, een veldslag hoeft er nog niet eens te zijn. Het is een, op een of andere manier een enorm ingrijpen van, van de Heerde God. Ik zal vers 22 bijvoorbeeld... ...ik zal met hem in het gericht treden... ...door de pest, door bloed, door stromen, vuur en zwavel... Dus er zal een enorme ja, natuur, natuurrampen natuur en natuurgebeurtenissen vinden ja, ja, ja, ja. in, plaats in Israël. Ja. Met name denk ik dat dat in de Westbank, dus Judea en Samaria, mm -hmm. plaats zal vinden. Want daar gaat Rusland invallen. Ja, precies. En, en de kerk, de gemeente van de Heer speelt daar een enorm belangrijke rol in. Welke dan Nou, die speelt ten eerste een rol in om biddend op de bressen en de muren van Israël te staan, mm -hmm. Jeruzalem. Want daardoor krijgt Israël een schild dat hen dekt, zoals de psalm ook zegt. Ja. De Here is een schild dat men dekt, psalm 3 of 4 is dus wij, wij, onze opdracht is om te bidden ja. voor Israël. Om voor te bidden voor Israël. En dat helpt, dat is het machtigste wapen wat uh -huh. Israël heeft. Maar ook dat wij bidden dat die volken het gaan zien. En dat wij dat ook het woord van God, ook wat dit betreft, verkondigen. Ja. En dat wij krachtig verkondigen dat er in al die strijd en nood en die aardbeving die zal natuurlijk niet alleen rondom Israël zijn die zal de hele wereld zal die waarschijnlijk wel treffen want die aardbeving die zullen ja, een voorspel zijn ook van de aardbevingen die in openbaring genoemd worden. De, de ween, daar worden ja, bij. Die vreselijke ween ja, die er zullen ja. komen, ja. Maar wat mij ben nou benieuwd is, um, hoe zit Europa en bijvoorbeeld Amerika... En, en, en je zou kunnen denken aan Japan en, en China. Hoe zitten die werelddelen uh, daar in dat hele, hele feestje? Uh, Europa, dat is wat wij dan noemen het herstelde Romeinse Rijk. Ja. Dat weten we, dat hebben we ja, ook. Maar voor... wat, wat is hun politieke rol? Want een je zou denken rol, van... Ze dus kunnen die wil toch ook stoppen? Uh, uh, die politieke rol is natuurlijk duidelijk uh, anti-Israël. Ja, dat dus, zien we ook weer. Ja. Toen uh, die Hezbollah-oorlog in juni aan de gang was. Dat was Bot, minister Bot was een van de eerste die uh, Amerika vermaande dat ze Israël moesten kalmeren. Ja, ja. Uh, geen, geen woord van begrip ja. erbij. Ja. En dat, uh, dat is duidelijk ook de rol. De rol van Prodi, de rol van Solana... En dat zal steeds erger worden, nou, omdat goed. Europa zal zich uit, uh, uitlopen op het Rijk van de Antichristen. Ja. Maar dat, dat, dat, dat kan ik me dan uh, met wat wij weten over bijbelse uh, gebeuren rond Europa. Maar hoe zit Amerika dan, want, uh, in, als Gogh gaat optrekken en, uh, en samen met uh, Iran? weet ik echt niet. Sommige mensen die zeggen, nou Amerika die zal uh, mee gaan doen met Europa... Anderen zeggen Amerika dat uh, gaat de gronden. Er gaan, uh, dat, dat blijft niets van over. Ik weet het niet. Nee, nee, want, er zijn wat boeken over. Gaat, gaat Europa daadwerkelijk meestrijden? Uh, Ik denk het niet. Nee. Ik die, denk kijkt dat, toe. die kijkt toe. En die maakt zich klaar om op de Puinhopen het Rijk van de antichrist op te bouwen. En hoe zit het met Japan, China? Uh... Nou, Dat zijn uh, de koningen van het oosten. Ja. Zoals openbaring die noemt. Ja. En die koningen van het oosten... Die hebben verschrikkelijk hard olie nodig en die trekken steeds meer naar uh, het Midden-Oosten toe. China en Rusland zijn opvallend genoeg de grootste steun voor Iran. Qua? Uh, politiek, politiek, maar ook in het leveren van wapens en uh, het leveren van technische know-how. Hoe die wapens te hanteren, hoe verder wapens te ontwikkelen, de atoomtechniek. ...komt allemaal van Rusland en ook van China. Ja, precies. En daar dus spelen zij een belangrijke rol. Dus ook rol. zij zullen zich koest houden... ...en eigenlijk uh, kijkt de hele wereld toe... Uh, ...als uh, Rusland en Iran zullen gaan optrekken richting Israël. Ja. En, dan, uh, ja, en, en dan zal uh, Israël dat winnen. En daarna, lezen we in openbaring uh, in Ezekiel 40... ...daarna zal dus de tempel herbouwd worden... Hmm. In die Nog even, de Verenigde Naties, hoe zitten die daarin? Een krachteloos lichaam. Die zullen wel weer oproepen tot een vredesmacht. zoals ze nu in juni ook hebben gedaan. Maar die, die staan gewoon te kijken. Er zit momenteel. Dus ook zij kijken toe? Ja, er zit momenteel een vredesmacht. maar die doet niks. De Hezbollah die zat op 50 meter van het legerkamp van die vredesmacht. En dan konden ze lekker schieten. Want Israël kon niet terugschieten, want dan liepen ze het gevaar dat ze die vredesmacht van de, van de Verenigde Naties zouden raken. Ja. Dus het is allemaal een spel. En dat spel wordt uiteindelijk zo gespeeld dat uiteindelijk alle volken tegen Jeruzalem zullen oorlog gaan voeren. Dan zeggen ze, nou die joden winnen het altijd en dat is zo'n blok voor de wereldvrede, daar moeten we toch maar een eind aan maken. En dat is uh, een hele ernstige zaak die er bezig is. Ja. En wij blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem... En de enige die uiteindelijk achter Israël zullen blijven staan, dat zijn de bijbelgetrouwe christenen. Ja. En dat is de heer Jezus zelf, die de koning van de Joden is, die de koning van Israël is. Ja. Maar een, een duidelijk uh, profetisch beeld is dat op het moment dat wij uh, zien dat Rusland zich gaat opmaken om... Uh, uh, ...zeg maar richting Israël te trekken samen met Iran... ...dan hebben we langzamerhand wel een probleem in deze wereld. Dan hebben we een, een wel buitengewoon duidelijk eindtijdsteken. Ja. Is, dat, is dat tussen nu en 10, 20 jaar? Of, uh, ik, ik noem geen jaren. Nee. Maar ik weet wel dat het uh, razendsnel gaat. Ja. En we krijgen natuurlijk ook, denk ik zelf, eerst nog... Ja, ...die poging van de Arabische landen om zich te wrekenen op Israël... ...zoals dat ook staat in Psalm 83. Ja. Dat kan eerst nog gebeuren. En daar, uh, hoe het? daarmee wordt de totale profetie over, over Gog vervuld. Dan wordt het... Nou, niet helemaal. Want we krijgen hier dit. Ja. En dan komt de heer Jezus terug. En dan krijgen we duizend jaar vrede op aarde. Okay. Dat, dat, waar de heer Jezus zelf koning zal zijn in Jeruzalem. En aan het einde van die duizend jaar... ...komt er weer een opstand van de mensen. En heeft, speelt Gog dan weer een En daar rol? speelt Gog Weer een rol. Ja, moet Ja, het lezen? Ja. Misschien goed om daar de aflevering mee af te sluiten. Ja, dat lezen we uiteindelijk in openbaring. Ja. Openbaring 20. Mm -hmm. En uh, daar staat dus eerst het stuk over het duizendjarig rijk. Openbaring 20. Uh, de eerste zes verzen gaat over, openbare, uh, over het duizendjarig rijk. En dan als die jaar vers 7 vol zijn, afgelopen... Ja. Ja. Zal Satan, de duivel, uit zijn gevangenis worden losgelaten. Want die zit gevangen, die kunnen mensen niet meer verleiden. Daarom gaat ja. het zo goed op aarde. Ja. Maar hij zal de mensen weer gaan verleiden. Want God wil dat die mensen uit eigen vrije wil. Nou, Hij zal uitgaan, vers 8, om de volken aan de vier hoeken der aarde te verleiden. En dan heb je ze weer, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. Dan gebeurt er dus gewoon opnieuw wat ja. er al. Op... Okay, is en hun getal is als het zand van de zee. En ze kwamen over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. De legerplaats der heiligen is Jeruzalem ja. natuurlijk, de geliefde stad is ook Jeruzalem. En vuur daalde af uit de hemel neer en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd gegooid in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest, dat is de antichrist, en de valse profeet zijn, dat is de, ja. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Dat is afgelopen. Klopt dus dat uh, uh, zeg maar, met de eerste uh, opmars van, van Rusland richting Israël... Uh, wordt de profetie gedeeltelijk vervuld. En daarna, in openbaring 20, dan zal definitief de vervulling van die profetie... Ja. Eigenlijk, die we in Ezekiel hebben gelezen, uh, tot uh, werkelijkheid worden. Ja, opmerkelijk is dat Rusland ook in de Yom Kippur-oorlog... In 1973 hebben ook Russische piloten meegevochten tegen Israël. En opmerkelijk is ook dat die toenadering van Rusland naar Iran. En altijd dat ze resoluties in de Verenigde Naties tegenhouden. Die, die, die tendens die is altijd al. Okay. En we weten niet hoe dat verder afloopt en hoe snel het gaat, hangt veel af, ook van de gebeden van de kinderen gods. Oké, okay, nou we moeten afsluiten. Het is goed om de positie te weten en te weten wat de Bijbel daarover zegt, over Gogh en Magog, over Rusland en Iran. Ik sluit hiermee af en de volgende aflevering gaan we het over hebben over Jeruzalem. Zullen we het ook eens doen? Over Jeruzalem. oké. Hartelijk dank voor het kijken naar Eindtijd en profetie. Deze aflevering zitten we helemaal op. U heeft vragen dan kunt u natuurlijk uh, mailen naar eindtijdeproventie.familyshaven.nl en wij zullen dan die vragen op enig moment gaan beantwoorden. Uh, we zien u graag de volgende aflevering terug.